De herberg van de derde ezel. Chao was een oude koopman die door heel China had gereisd. Hij dacht dat hij alle herbergen in het land kende. Maar op een dag kwam hij in een streek waar hij de weg niet zo goed wist. Hij vroeg aan een boer of er een herberg in de buurt was. Net over die heuvel is een heel goede herberg antwoordde de boer, en ze verkopen er ook ezels. Dat komt goed uit, zei Tjao. Ik was net van plan een andere ezel te kopen. Weet u waar die ezels vandaan komen? De boer keek hem een beetje angstig aan en zei... Nee, dat weet ik niet. Dat moet u maar aan de derde dame vragen. De herberg is van haar. Tjao bedankte de boer en reed over de heuvel. Aan de andere kant van de heuvel lag over een rivier een houten bruggetje. Het bruggetje leidde naar de herberg. Tjao klom van zijn ezel en liep naar binnen. De derde dame zei vriendelijk, ik heb geen bediende, edele heer, u zult zelf uw ezel moeten verzorgen. Tjao liet zijn ezel drinken, zette hem op stal, gaf hem wat hooi en liep terug naar binnen. De derde dame had voor hem en zes andere gasten een heerlijke maaltijd klaargemaakt. En ze mochten net zoveel wijn drinken als ze maar wilden. De zes andere gasten dronken heel veel, maar Chao dronk niets. Hij ging vroeg naar bed. Midden in de nacht werd hij wakker van een geluid uit de kamer naast hem. Chao stond op en deed de tussendeur een stukje open. Tot zijn verbazing zag hij de derde dame... ...die een zware koffer naar het midden van de kamer sleepte. Ze maakte de koffer open en haalde er een paar houten figuurtjes uit... ...van een man, een os en een ploeg. Ze zetten de figuurtjes op de vloer die met aarde was bedekt. De derde dame maakte de ploeg aan de os vast... ...en zette de man achter de ploeg. Ze sprenkelde water over de figuurtjes en mompelde een paar woorden. Tot zijn verbazing zag Tjao dat de figuurtjes begonnen te bewegen. De derde dame kon dus toveren. Even later hadden ze de aarde over de hele vloer omgeploegd. De derde dame gaf de man een klein mandje met zaad dat hij meteen begon te zaaien. Uit het zaad schoten onmiddellijk tarwehalmen omhoog. Tjao zag dat de derde dame de tarwe plukte, de tarwekorrels tot meel stampte, van het meel deeg maakte en daar kleine tarwekoekjes van bakte. Tjao kon die nacht niet meer slapen. Zodra de zon opkwam, kleedde hij zich aan en maakte zich gereed voor vertrek. Maar net toen hij de herberg wilde verlaten, kwam de derde dame naar hem toe. Ik heb heerlijke tarwekoekjes voor het ontbijt gemaakt, zei ze. Wilt u er een paar proeven? Nee, dank u wel, zei Tjao. Ik moet echt weg. Maar ik wil wel graag een koekje voor onderweg meenemen. De vrouw gaf hem een koekje en Tjao deed het in zijn zak. Hij liep naar de stal en bracht zijn ezel naar buiten. Net voordat hij vertrok, keek hij nog één keer door een raam in de herberg naar binnen. Hij zag dat de derde dame de zes andere gasten een koekje gaf. De gasten aten de koekjes op. Tjao zag nog net dat ze over de vloer begonnen te rollen. En toen veranderden hun kleren plotseling in een ruw, grijze vacht en... Ze kregen een lange staart en heel grote oren. Tjao kon zijn ogen niet geloven. De gasten waren in ezels veranderd. Hij sprong op zijn ezel en reed zo snel mogelijk weg. Hij stopte niet voordat hij was aangekomen in de stad waar hij zaken moest doen. De dagen daarop had hij het heel druk... Maar hij kon de derde dame en haar verschrikkelijke toverkunsten niet vergeten. Voordat hij weer op reis ging, kocht hij een zak tarwekoekjes. Bovenop de koekjes legde hij het tarwekoekje dat hij van de derde dame had gekregen. Op de terugweg kwam Chao weer langs de herberg van de derde dame. Hij steeg af en ging naar binnen. De derde dame heette hem hartelijk welkom en maakte een heerlijke maaltijd voor hem klaar. De volgende ochtend vroeg de derde dame of hij misschien wilde blijven ontbijten. En ze hield hem een schaal met tarwekoekjes voor. Nee, dank u wel, zei Chao. Ik heb zelf koekjes meegebracht. Wilt u een niet één proeven? De derde dame keek hem even onvriendelijk aan... Maar toen pakte ze toch een koekje uit de zak die hij haar voorhield. En ze pakte het bovenste koekje. Ze at het op, begon over de vloer te rollen en veranderde in een ezel. Tjao duwde de ezel de herberg uit en bond het dier vast aan een boom. Hij liep terug naar binnen, naar de slaapkamer waar hij de derde dame haar toverkunsten had zien doen. Hij haalde de houten figuurtjes uit de koffer en nam ze mee naar buiten. Daar maakte hij een vuur en verbrandde de figuurtjes. Daarna stapte hij op de nieuwe ezel en reed weg. Zijn eigen ezel liep achter hen aan. Dankbaar dat hij zich op zijn oude dag niet meer zo hoefde in te spannen. En sinds die dag maakte Chao zijn lange reizen door China op zijn nieuwe ezel die hij de derde ezel noemde.